Geert Wilders heeft getweet dat de PVV het kwartje van kok wil teruggeven aan de automobilist. Toenmalig minister van Financiën Wim Kok voerde deze verhoging van de accijns op benzine in 1991 in, om het begrotingstekort van 1992 te verminderen. Een liter benzine werd omgerekend 8 eurocent duurder. Het kwartje van kok was bedoeld als tijdelijke maatregel, maar is 21 jaar later nog steeds niet teruggedraaid. David Ferrer heeft het UNICEF Open gewonnen. Op het gras van Roosmalen was hij in twee sets te sterk voor de Duitser Philips Petschner. De Spaanse tenniser won met 6 4 Het weer vanmiddag is wisselend bewolkt. Blijft grotendeels droog, maar plaatselijk kan er een buitje vallen. De middagtemperatuur 20 graden in het zuiden en 17 aan de kust. Morgen valt er veel regen en gaat het harder waaien. Het wordt ook minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Ja, toen was jij even een weekje weg zat ik hier met Rob Petersen te toen als CFM Zandvoort op zaterdag begint... dan schijnt altijd de zon buiten. Nou ja, hier ziet het hè? weer een stralende dag. En het zonnetje is weer in huis, hè? Heerlijk. Vandaar ook een lekkere zonnige muziek. zelfde Zo zaterdagmiddag zoekmachine hoor je en Maldon. CFM voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan. Weer terug van weg geweest. Ja, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, vanaf een live, vanaf een zonovergoten gasthuisplein. Wederom drie uur live... Zandvoort op zaterdag. Het werd ook wel weer tijd voor een zonnige zaterdag. Toch? Ja toch. Ja, Helemaal ja, toch. goed. Nou luisteraars, wat kunt u van ons uh, vanmiddag verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer volop en veel te doen in Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht van onze enige echte uh, Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En ik sprak hem van de week. En hij zei, waarschijnlijk kom ik wel naar de studio. Maar nou, nou, nou, nou, ik nou. weet het niet. Maar ik hoop dat er een krachtig windje staat op het strand. Dus wel uh, ligt dat hij de moeite neemt om naar de studio te komen. anders gaan we om half drie bellen. Uh, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Mike. Het gedicht van de week, kwart voor vier, liefhebbers daarvan, uh, zal u niet verbazen, staat uiteraard in het, uh, in het teken van het vakantiegevoel. Want iedereen krijgt weer trek in vakantie, of is net terug van vakantie, of gaat weer weg op vakantie. Maar goed, altijd het hele jaar door is het natuurlijk de tijd voor vakantie. Dus het gevoelige gedicht van de week in het teken van vakantie. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort, tussen de muziek door. En we gaan proberen, maar ik weet niet of dat lukt, uh, om rond de klok van kwart over vier contact te zoeken met uh, meneer De Visser. Want meneer De Visser verblijft uh, momenteel in saint -Tropez. En onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de Visser, gaan we eens even kijken hoe het leven rijlt en zeilt in en rondom Saint-Tropez. Momenteel is de kwalificatie van de Formule 1 aan de gang en die wordt verreden vandaag, op, die wordt morgen verreden op het StratenCircuit van Valencia. Dus we zullen u begin, aan het eind van dit uur of begin van het volgende uur de kwalificatieuitslag geven van deze race. Uiteraard het laatste uur nog veel meer sportnieuws. Zo is daar als morgen Italia aan Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Dus hebt u nog Zin om Ferrari's te gaan kijken. Dus spoed u dan morgen naar het circuitpark in Zandvoort. Uh, verder kijken we natuurlijk even naar vanavond de EK-wedstrijd uh, Spanje tegen Frankrijk. Uh, dus ik zou zeggen, we hebben genoeg nieuws. Dus genoeg reden om de komende drie uur lekker te gaan luisteren naar mooie muziek en veel informatie. En ik wilde zeggen, we hebben het vandaag niet over voetbal. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Nee. Maar toch weer dat EK, hè? Ja, ik kan weer naar het EK-gevoel. Gerust hard naar voetbal kijken. Dat nu. is waar, dat is waar. Helaas uh, geen Nederland meer. Uh, drie, maar nog wel heel veel andere leuke landen. Dus straks gaan we daar verder over hebben. Uno, dos, tres, cuatro, vámonos! 1, mi 1, 2, 1, 2, 2, 3, wat ZFM Zandvoort, Zandvoort. Ja! Nummers van Madonna uit de jaren 80 zijn helemaal geweldig, waaronder deze. Diora met Like a Virgin. En daarmee is kwart over twee geworden. Het is vandaag veter Veteranendag, hè? Klopt, heel goed gezegd Rob. Ja, vandaag staat Zandvoort in, in het teken van oorlogsveteranen. De Zandvoortse veteranen uit diverse oorlogen vieren vandaag Veteranendag. Dit is een week eerder dan de Nationale Veteranendag. Op deze manier hebben de oud- en militairen op 30 juni de gelegenheid om ook naar de Nationale Dag toe te gaan om daar wellicht oude dienstmakkers te ontmoeten. De Zandvoortse Veteranendag is een initiatief van onder andere burgemeester Nick Meijer. Voorzitter van het Veteranencomité in onze woonplaats, Friso van Marion, is nog in actieve dienst, maar wil zich toch inzetten voor deze collega's. Die vaak onder erbarmelijke omstandigheden hun werk voor koningin en vaderland hebben verricht. De zandvoorders hebben geen behoefte aan een Veteranencafé, zoals in vele plaatsen in Nederland. Wij willen ons juist onder de mensen begeven om uit te kunnen leggen wat er gebeurd is en daardoor erkenning te krijgen. Veelal weten Nederlanders niet wat wij gedaan hebben, zegt Marion van Marion. Wij willen ons bekendmaken en dat willen wij doen door dit comité, uh, vul secretaris Jasper Molenaar aan. Zandvoort telt een behoorlijk aantal veteranen, niet alleen van 90 plus, maar zeker ook van rond de 30 jaar. Deze zijn door de krijgsmacht ingezet bij groot aantal oorlogssituaties en conflicten. Denk er bijvoorbeeld aan bij oorlogsveteranen dus niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Nederlandse afvaardigingen voor de Verenigde Naties in het Korea-conflict, Bosnië, Libanon en in diverse landen van Afrika. De dus Zandvoort vandaag in en het teken van de Zandvoortse oorlogsveteranen. En er hoort natuurlijk ook een beetje veteranenmuziek bij. Ja, dat uh, zonder weer. Hier is Glenn Miller...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 Weer. Voor mij geen volgende keer Ik blijf voortaan thuis, lekker zitten bij de radio als eerste hoor je een Lee van Glenn Miller bij CFM Zalvoort. Een beetje jazz op de zaterdagmiddag. Meer jazz uiteraard bij CFM. Morgenochtend van 10 tot 12 bij CFM Jazz. Daarachteraan draaiden we Willem Duin en ik neem de eerste trein naar Zalvoort. Ja, je moet er op tijd bij zijn, want vol is vol hè Albert vol, vol is vol. Dat bedoel ik maar. Goed Je moet wel een goede stoel hebben natuurlijk. Een hele goede. Uh, gisteren vorige week is de expositie Beelden van Zand... in het Zandvoortsmuseum van start gegaan. Onder grote belangstelling werd de opening verricht... door wethouder Gert Tonen van Kunst en Cultuur. Bij de officiële opening kreeg de wethouder... assistentie van zijn kleinzoon Mik. Gezamenlijk kwamen zij heel toepasselijk in strandkleding... door een papieren muur heen... en tonen een zelfgemaakte zandsculptuur. Het is een bruisende en boeiende tentoonstelling... over de internationale geschiedenis... van het bouwen van beelden van zand. Het maakproces wordt in stappen uitgebeeld... De expositie is in samenwerking met de World Sand Sculpture Academy in Den Haag ontwikkeld. De tentoonstelling is georganiseerd in de aanloop naar het Europees kampioenschap zandsculpturen bouwen. Dat half augustus hier in Zandvoort, uiteraard in Zandvoort weer van start gaat. En dat op 31 augustus geopend wordt. De expositie in het Zandvoorts museum is, tot en met, is tot 21 oktober op de openingsdagen van het museum te bezichtigen. En die openingsdagen zijn woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. Ik schrok wel even, Robert-Jan, toen je met het uh, EK begon. Ik denk, daar, daar gaan we weer. Nee. Daar wil ik voorlopig niks meer over horen over het EK. Maar zandsculpturen is oké. Okay. Ja, dat is mooi. En een wederom in Zandvoort. Dat is geweldig. Dus nou, haast u naar het museum en kijk, leer meer over de geschiedenis van het maken van zandsculpturen. Zometeen het CFM weerbericht met Lex van de Oren is Billy Ocean. Going tough. The tough. Get going, going. going. zo veel mooie hits gemaakt uh, Albert-Jan We dachten bijvoorbeeld van Caribbean Queen Die gamers ja. gaat ook wel ja, die, die staat er ook bij hoor. Ja ja ja en dit was een andere van hem Die mag graag best wezen en best zijn Die hoorde When The Going Cat stuff Daarmee werd het 15 half 3 Tijd voor het weerbericht met Lex van der Hoorn En we hadden het er uh, aan het begin van de uitzending over Zal die komen of zal die niet komen Zal die op het strand zitten nou, hij zit gewoon tegenover ons hoor Flex van der Horne, goedemiddag. Welkom in de studio van CFM. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, want goedemiddag, het is uh, toch geen strandweer hè? Het waait te hard. Het waait hard. Ja, het is wel uh, lekker zonnig. Ja. ja, ik bedoel wij zitten genieten en uh, die ja. vlag wappert in alle vrolijkheid. Maar, maar als je, je wil laten zandstralen dan moet je naar het strand gaan. Oké. Okay. Het is windkracht 6 op het strand. Zo hé, hey. dat is fors. het is zuidwest. Dus dan komt hij recht over het strand. Want het strand, de meeste mensen denken dat het strand zuid-noord ligt. Maar dat is helemaal niet zo. Het strand ligt zuidwest-noordoost. Dus als het een zuidwestenwind is, dan staat hij recht over het strand. Oké. Okay. En dat is nu het geval. Dus vanaf uh, welke windsnelheid uh, wordt het een beetje aangenaam op het strand eigenlijk? Nou, het, het is zo dat uh, boven windkracht 4, dus in windkracht 5, dan gaat het stuiven op het strand. Nou, dan zie je mij daar niet. Nee, maar er waren gisteren bijvoorbeeld bij windkrachten, ik denk ook 6, 7. Ja, waren een heleboel mm. kartswervers waren helemaal gelukkig. Ja, precies. Die willen dat die, wel. Die willen dat wel, maar ja. dus de badgasten, zoals ze mooi ja, heet, nou, niet. Dan hebben ze ook geen last van zwemmers. Nee, absoluut oh, no, zeker niet. Ja. <laughs> <laughs> dus, en, en de temperatuur die is uh, vandaag uh, ongeveer uh, maximaal 70 graden En dat is het op het ogenblik. Dus... En het blijft vanmiddag lekker zonnig. Dus in het dorp uh, is het uh, goed toevoegen op het terras. Ja. Een ja. beetje vergelijkbaar met vorige week: terrasje pakken en het strand even, uh, even links, even laten, even links liggen. laten liggen. Ja, precies. Nou, en dan morgen, wat was er morgen ook weer te doen Albert Jan? Uh, morgen, ja, dan gaan we Ferraris kijken, natuurlijk op het circuit. Oh. Italia aan Zandvoort. Ja. Lekker polootje aan, kort broekje aan. Dat worden dan uh, glimmende Ferraris morgen. Van de, van de regen. Hé? He? Hé? Ja. Het, het, kan niet, het is niet anders. Het is niet Hij anders. is wel eerlijk, hè? Wat vertel Hij je me nu? Eerlijk. Hij is wel eerlijk. Ja, glimmende Ferrari's. Dus een paraplu meenemen, want we hebben morgen een periode met regen. En er staat een, een matige, op het strand en op het circuit, een, een vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximum temperatuur... Oh, het truitje moet je ook meenemen. 15 graden. Oké. Okay. Dank je, dank je. <laughs> Kruutje erbij, kruidje erbij. Nou. Ja, want uh, en de zeewatertemperatuur is uh, 16, dus... Ja. ja, koud. Nou, 16 graden, 15 graden luchttemperatuur. Dus als je het water ingaat, is het warmer. God, <laughs> ja. ja. ja het gelijk, ja. Ja. Ja, ja. Het is een beter ongelijk. Ja. Nou, dan gaan we naar de maandag. Laten we de zondag maar vergeten. Dat doen we. Maandag. Dan uh, is het uh, het meest bewolkt en dan is er kans op wat motregen. Dus uh, geen heftige regenbuien, maar er kan een spatje vallen maandag. En als het droog, droog blijft, dan hebben we geluk. Er staat een uh, matige en op het strand nog steeds een vrij krachtige westelijke wind. En de temperatuur die is eveneens als zondag 15 graden. Het is toch wat, hè? Ja, de, goed, oké. Okay. Het is zomer. Ja, het is zomer. <laughs> ja, binnen. <laughs> ja. Dinsdag, dan... Uh, ja, dan gaat het toch wel wat beter worden hoor. hebben nemen we een periode met zon. Niet de hele dag zon, maar toch wel periode met zon. Dus er staat een, een zwakke tot matige noordwestenwind. Dus die wind die, die valt weg. En de maximumtemperatuur die gaat omhoog naar de 17 graden. Wow! En de komende week is het, uh, ja, het is nog steeds onbestendig. Het is eerst nog vrij koel cool met veel wind. Nou, dat heb ik dus net verteld. En uh, na maandag, dan wordt het geleidelijk warmer. Dus er, uh, we gaan de goede kant de op, heel, goed, gezicht, heel we voorzichtig We gaan. gaan de goede kant op. En ik hoop dat we aan het eind van de week toch wel rond de 20 graden zitten. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. En dat gaan we controleren op www.meteopagina.rlx. Helemaal goed, uh, Rob. Dus... Kijk, kijk jij regelmatig? Uiteraard. Nou, wat dus dacht u, je dan? Dus u wist dat vanmiddag het erom ging ja, zeker. Jazeker. En van de week ook hè, met het noodweer wat eraan zou komen. Ja. Ik denk, even kijken wat Lex zegt over de situatie in Salvoort. Ja, precies. Nou, ik heb het ook, toen ook getwitterd. En het, uh, het klopt allemaal. Oké, okay, nou. Helaas. Naar de lijst op www.meteopagina.nl Dankjewel Lex van Loren. En we spreken je graag volgende week weer zo rond en nabij half drie. En dan dat was het weer. Je weet niet wat je hoort. Ja, je rechts van de horen met de CFM weerbericht voor de komende dagen. Na te lezen op www.meetjouwpagina.nl En als je zo'n mobiele telefoon hebt weet je wel, je wilt weer afvolgen. Doe je er gewoon even slash mobiel achter. Anders volg je hem gewoon op uh, Twitter, het uh, meetjouwpagina. En uh, kanaal 40, digitaal van uh, CFM TV. Daar lees je het uh, weerbericht. Vier keer per uur, maar liefst. Lex van der Hoorn heeft zweet op zijn voorhoofd van het bijhouden van het weer. Terwijl een kleurtje. van vier, vier keer per uur moet hij dat doen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Het leven van een weerman gaat niet over rozen, hè, zullen we zeggen. Hey, dat dat maakt het jou zo leuk. <laughs> ja, zeker. Ik heeft er een kleurtje van. Dat vind ik ook wel goed. Volgende week zit hij natuurlijk gewoon weer op het strand. Maar dank even voor de komst naar de studio. Volgende week spreken we vanaf het strand. Oké okay, Lex? Oké. Oké, hou ik aan. He? die man die met de schuiven dat ik echt uh, niet geloof zeg wat uh, liet je nou zien aan lex van oren ik ben uh, niet nieuwsgierig hey, ik wil niet wel graag alles, alles, alles weten alles je hoeft niet alles jawel jawel maar zeker weer vakantiekiekjes kietjes hè, voor vorige week tuurlijk tuurlijk ik ga zo meteen de plaat voor je draaien ik heb een boot <laughs> in your dreams. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, even een sneu bericht uh, wel. En uh, uh, ja, een beetje sneu, want de successtory van de Colpit in Zandvoort is voorbij. Zandvoort is een industriële legende kwijtgeraakt. De Colpit, het internationale vermaarde bedrijf dat furoren maakt, heeft gemaakt als bouwer van hoogwaardige machines, heeft Zandvoort na 6, 65 jaar verruild voor een kleinere locatie in Velsen Noord. Reden is dat het bedrijf dat nu in Duitse handen is, te kampen heeft met teruglopende omzet en opdrachten. Dat heeft geleid tot ontslagen van een groot deel van het personeel. Waardoor het pand aan de Kameling ondersweg te groot was geworden. Tot groot verdriet van veel oud Coldpitters is het nu gedaan met het apparatenbedrijf in Zandvoort. Coldpit is sinds 1 juni in afgeslankte vorm. Er werken er nu nog 10 mensen verhuisd naar een kleine pand in Velsen-Noord. Er wordt van daaruit alleen nog service verleend en reparaties gedaan. Nou heb ik een goed, goede suggestie voor de gemeente. Mag ik die uiten? Ja uiteraard. Want ik... Als ik naar Spanje ga, ga ik al naar hetzelfde plekje. En er was op een gegeven moment een gigantisch complex gebouwd. Met diverse bedrijven erin. En waarom zou je dan zeggen in zo'n relatief klein plaatsje zo'n grote fabriek? Nou, die burgemeester van dat plaatsje had gezegd van jongens, prima. Ik wil je best tegen, tegen, tegen een mooi tarief om het zo maar te zeggen. Regelen dat jullie je in, in dat plaatsje konden, konden plaatsen. Maar, onder één voorwaarde. Dat je wel, als je personeel gaat werven, dat je personeel werft uit mijn Dorp. Nou, stel dat er nou in die colpit meerdere bedrijven kunnen komen tegen gunstige condities. Maar je zegt van nou, dan willen we eerst de mensen die in Zandvoort wonen en helaas werkeloos zijn, in eerste instantie werven voor personeel. Hoe lijkt je dat idee? Ja, klinkt goed. Klinkt goed hè? Ja. En uh, ik moet zeggen, uh, het halve dorp daar in Spanje werkt nu bij die, een van die bedrijven in dat grote bedrijventerrein. En de werkeloosheid is een stuk minder geworden daar. Burgemeester Meijer, hoort of, u dat? <laughs> het is maar een suggestie. Maar okay. wie weet, uh, heeft, krijgt het er wel een uh, gunstig gevolg? ik weet niet van wie de grond is en hoe dat allemaal in elkaar zit. Want ik ben geen politicoloog. Maar dit lijkt me een goede, goed, goed idee. Nou, een goed begin is het halve werk, zullen we zeggen, toch? Oké, okay, ja, dat is ook waar. Oké, okay. dankjewel Albert-Jan en uiteraard zometeen wil je veel meer info bij Zandvoort op zaterdag. Eerst verlangen we zo naar de zomer, van Horen. Ja, misschien uh, eind volgende week. Komt er echt wel een beetje zorg weer aan, hè. Graadje of twintig, gaan we de goede kant op. Deze muziek past daar al uh, behoorlijk goed bij. Prins Mohammed en Jewel is hier. Someone loves you, honey. I wanna En Zomerheers.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 Check it, check, Dat was Gustavo Lima en Balada. Tevens alweer het uh, einde van het eerste uur, Robert-Jan. Ja. ja, de tijd vliegt voorbij, hè. Hey, prima, joh. Maar we, we zitten weer gelijk weer goed in, hè. Eén week niet samen en uh, voor je het bed zitten er weer goed in. Dat bedoel ik. Dus, en we hebben natuurlijk nog genoeg uh, items te gaan, hè. Zo dadelijk omhoog via de evenementenkalender. We hebben weer heel wat te doen hè, de komende dagen. Ja, en we, hebben, we zouden eigenlijk ook weer een vast item moeten gaan noemen met de bioscoopagenda. De bioscoop is weer open en daar zijn we heel blij mee. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Dus eigenlijk moet ook weer een vast item gaan creëren met de bioscoopagenda. Gaan we vanaf volgende week weer doen bij Zalvert op Zaterdag. Is dat een goed plan? Lijkt mij een goed plan. Helemaal goed. Graag tot zometeen na drie goed. uur.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 Change your style.